gemoed met het nws journaal. De Tweede Kamer heeft begrip voor het stilleggen van de militaire missies in Irak. De missies in Bagdad en Noord-Irak zijn opgeschort vanwege de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De meeste Kamerleden snappen dat de veiligheid van de mensen ter plekke voorop staat. Regeringspartijen VVD en CDA zeggen dat er verder geen snelle beslissingen moeten worden genomen, maar de SP vindt dat het kabinet alle Nederlandse militairen zo snel mogelijk moet terughalen omdat het Iraakse parlement alle buitenlandse troepen het land uit wil hebben. Het Rode Kruis opent een gyronummer nummer voor hulp aan Australië. Dat land wordt al sinds begin november geteisterd door bosbranden. Alleen al in de staat New South Wales woeden meer dan 100 bosbranden. Tot nu toe kwamen 23 mensen om het leven en gingen 1300 huizen in vlammen op. Het Australische Rode Kruis heeft met een eigen inzamelingsactie al bijna 12 miljoen euro opgehaald. Met dat geld wordt onder meer water en voedsel uitgedeeld. Worden families met elkaar in contact gebracht en noodaccommodatie gezocht. Bij twee bedrijven in Amsterdam zijn waarschuwingsbrieven afgegeven. Die worden meegenomen in het onderzoek naar de bombrieven... die de laatste tijd op verschillende plekken in het land zijn bezorgd. Bedrijven die een bombrief kregen ontvingen ook steeds een waarschuwingsbrief. De inhoud van de brieven heeft de politie niet bekendgemaakt... omdat er daderinformatie in staat. Een PvdA-raadslid in Rotterdam wordt verdacht van oplichting van de verzekering. Kevin van Eikeren zou voor meer dan 10.000 euro aan zogenaamd gesto gestolen spullen hebben geclaimd, Waaronder fototoestellen, laptops, brillen en schoenen. Van Eikeren zegt tegen de regionale omroep dat hij al het geld heeft terugbetaald. Vanavond bespreekt de Rotterdamse PvdA de zaak. Van Eikeren zegt elke beslissing van zijn fractie te accepteren. Het weer vanuit het zuiden klaart het steeds meer op. Het is vanmiddag ongeveer 7 graden. Komende nacht wat regen, morgen overdag weer wat droger. Soms wat zon en ongeveer 8 graden. Dit was het nws journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Place. Knee deep in the hoopla Sinking in your fight Even na twee uur de zaterdagmiddag van uh, CFM. Iedereen een hele goede middag. We zijn er weer, Zandvoort, op zaterdag. En dat na CFM yes. Jazz. Beetje, uh, beetje wennen, hè, zeg maar. Goedemorgen. Goedemorgen, <laughs> ja. <laughs> nou, we zijn er weer tussen twee en uh, vijf uur. Goedemiddag, uh, Albert jan en goedemiddag, luisteraars. Ja, goedemiddag, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Die hebben we ook. Uh, ja, wederom drie uur live, uh, Zandvoort, op zaterdag op deze eerste, eerste uitzending van het, in het nieuwe jaar. Natuurlijk mede namens mijn collega Rob. Een gezond, gelukkig en wat nog meer, Rob? Een, een goed 2020. Goed, goed, ja. 2020 en uh, met uh, veel muziek en informatie van onze kant. En uh, veel luistergenot. Naar uw enige echte lokale zender. En we bestaan 30 jaar uh, dit jaar, uh, Rob. Ja, het gaat een mooi feest worden. Dat moet, ja, ik heb, ik heb in de wandelgangen al iets vernomen. Maar ik zeg er niks over, luisteraars en kijkers. Want het schijnt nogal groot te worden aangepakt. Hè, ons 30-jarig jubileum. Dat gaat een mooi feest worden, Albert-Jan. Meer dan 30 jaar geleden was jij de enige piraat hier in Zandvoort. En nu uh, vier je 30-jarig jubileum. Nee, die, die wordt leuk. Wij houden u op de hoogte zodra we daarmee met dat nieuws naar buiten mogen komen. Goed, uh, wat gaan we allemaal doen? Nou natuurlijk, we, ja, januari is altijd de, de minste maand van het hele jaar. Die mogen we eigenlijk wel overslaan. Want in februari beginnen ze alweer de strandtenten op te bouwen... en begin het seizoen weer. Maar januari, daar heb ik eigenlijk niks mee. Dus vandaar het gedicht van de week om uh, kwart voor vijf januari genaamd. Verder natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Nou, dat is deze keer de kortste uh, evenementenagenda van het jaar. Want de rest van het jaar zal het wel bomvol zijn met evenementen. natuurlijk ook uh, om en rondom... De Formule 1 en natuurlijk alle bestaande evenementen... zullen ook de revue passeren in ons programma. Goed, die om half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Ook het dier van de week zal deze dit jaar niet ontbreken. En om half vijf hebben we Bailey in de aanbieding. Het gedicht van de week heb ik al genoemd. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Gisteren was natuurlijk de nieuwjaarsreceptie... en uh, onze redactiemedewerker... Uh, Roy van Buring is druk bezig om de speech van onze burgemeester van gisteren te bewerken voor de radio. En wellicht dat hij ook in de komende drie uur dat hij voorbij gaat komen. Verder hebben we natuurlijk Pit Report, The Road to the Dutch Grand Prix. Om rond de klok van kwart over vier. Want er is natuurlijk zoals gezegd Zandvoorts nieuws in het kort. En verder nog wat veel meer nieuws. En natuurlijk ook veel meer muziek. Want uh, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. We hebben er weer uh, zin in drie uur lang op de Zandvoortse radio. hele goede middag. Wil je live meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Goed 2020. Ik, uh, ben je weer helemaal in de stemming of niet? Ja, als je er zo doorgaat, ga ik weer weg. Ja, oké. Okay. <laughs> Dat was inderdaad Happy New Year en dan in het Spaans. Abba natuurlijk. We gaan vanmiddag tussen 2 en 5 gewoon weer lekker veel muziek uit de jaren '80 te draaien. We hebben zin in Daryl en John House. en in adult education. Het is inmiddels 18 over 2, Sanford. Nogmaals een hele goede middag. En leuk dat je luistert. Het is tijd voor het nieuws. Is het in kort of wat langer, Albert-Jan? Nou, ik heb al twee jaar weggeschoven voor later. Dus ik denk, nou, maar goed. Uh, laten we eerst even teruggaan naar de nacht van uh, 31 uh, december op 1 januari. Want de eerste baby van 2020 die komt uiteraard uit Zandvoort. De eerste baby van 2020 die in het Haarlemse Spaarne ziekenhuis is geboren... is een Zandvoortse baby. Ik weet dat de naam fout is, maar ik weet niet hoe die dan uh, wel zou moeten zijn... want hij staat hier verkeerd gespeld in de Zandvoortse krant. Dus ik hou er even bij. Baby Sandrina kwam op een nieuwjaarsdag om 2 .48 uur ter wereld. De trotse vader Rolf, moeder Lisbeth en broer Rodan... zijn onvervaste zandvoortes. Dus nazaten van opa en oma Ron de Jong en Irma de Jong... van Middelkoop enerzijds. En van, de kant Jos, en van haar kant Jos van de Drift en Brigitte de Jong. De baby was direct, eh, direct booming en verscheen in diverse media. Maar ze, ze was zich uiteraard van niets bewust. Nogmaals van harte gefeliciteerd met dit goed, eerste goede nieuws in 2020. Gaan we door natuurlijk naar de 61e editie van de nieuwjaarsduik, dat is een feit. Met het laten starten van een, het spektakel voor de rotonde ter hoogte van het watersplein werd een mooie traditie uit de begin jaren 60 hersteld. Het was koud en mistig, maar toch dat mocht de geweldige sfeer onder de deelnemers en toeschouwers natuurlijk niet drukken. Het jaarlijkse terugkerende evenement vond dit jaar plaats op de locatie van Beach Club 10. Zo werd door de stichting Nieuwjaarstuik Zandvoort de traditie uit de jaren 60... om te starten voor de rotonde in eer hersteld... en werd de bereikbaarheid voor de deelnemers en toeschouwers verbeterd. De naar schatting 4500 deelnemers werden op het Badhuisplein warm onthaald... door de muziek van Boerenkapel De Schuimkragen uit Haarlem. De Zandvoortse band van Kessel heeft afgelopen woensdag... een spetterend nieuwjaarsconcert verzorgd in Club Nautique... De grote verrassing was, uh, was aan het begin van de tweede set. Burgemeester David Molenburg speelde een nummer mee op zijn basgitaar. Stamvol was het weer in Club Notique... tijdens het zevende nieuwjaarsconcert van Van Kessel Live. Aan het begin van de tweede set kwam de verrassing uit de hoge hoed. Burgemeester David Molenburg, die al vele jaren als bassist in een band speelt... had Van Kessel beloofd om een nummer mee te komen spelen. Zo kon het zijn dat op de tonen van Herman Brood, Herman Brood Saturday Night... Modenburg in Hemds, Mouwen en onvervalst stond mee te rokken... voor de stamvolle strandpaviljoen en de, er, de ervaring droop er vanaf. Kerstbomen kunnen 8 januari ingeleverd worden tussen 1 uur en 4 uur... bij de remise van de Kamerling onderstraat 20... of bij het Schuitengat-doorgang achterzijde Dirk van den Broek richting het strand. Voor elke boom die je inlevert krijg je 40 cent en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen à 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend... in de Zandvoortse krant en op de gemeentelijke website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie meedoen. Voor meer informatie belt u met de centrale balie. Telefoon 14023. 14023, dus zonder 023. Zondag 12 januari gaan de laatste gasten van het Amsterdam Beach Hotel weer naar huis waarna de hele inboedel te koop wordt aangeboden. Er is slechts één ding dat via de inschrijving gekocht kan worden... namelijk de tafel uit de receptie. De rest, dus echt alles, heeft een vaste lage prijs... en kan alleen maar contant gekocht worden. Omdat op maandag het hotel, hotel volledig leeggemaakt gaat worden... moet het gekochte op zondag nog meegenomen worden. Cash and carry dus. Voor de receptietafel kan je een briefje met je bot in de daarvoor bestemde pot doen. Het hoogste bod mag de tafel voor dat bedrag kopen. Nogmaals, de uitverkoop uh, is zondag 12 januari van 1 uur middags tot 6 uur s avonds. En waarom is dat dan? Om ze te gaan verbouwen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, ze blijven wel. Afgelukkig. Ja, natuurlijk. Helemaal goed, dankjewel. Dat was het uh, nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de ZFM-app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. I push, hoard, on my wrist, really? diamonds up and down my chain. Uh -huh. Cardi B's, straight, stunning, can't tell me nothing bossed up and I changed the game. You see me? It's my big bronze boogie guy, all them girls shook. shook. My big fat ass Got all them boys cook. Huh. I'm from dollar bills and I'll be popping rubber bands. Yeah. You know what I'm saying? me while I do my money dance, like, hey, yeah. flexing on the ground, like, hey, yeah. hit that little joint, okay. Okay. okay, okay, Oh yeah, we're dripping the up and that's a Pig, ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. All long. Yeah, no we'll to his ever. So tonight I'm gonna show you. And Oh, we got it. Yeah. Je de single van Mr. Mister en the Broken Wings. Eén minuut over half drie en ook in 2020 is het dan tijd voor het weer, Albert-Jan. Ja, de zon schijnt op deze zaterdag af en toe. Maar er zijn ook wolkenvelden. Vanmiddag is het heel lokaal een bui, niet uitgesloten. De temperatuur stijgt naar een graad of negen. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen zijn er wederom wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en wordt er ongeveer 9 graden. Kijken we naar de maandag. Maandag schijnt geregeld de zon en is het droog. Het is duidelijk minder zacht met maximaal 7 graden. En vanaf dinsdag neemt de kans op buien weer toe en ook de temperaturen gaan fors omhoog. Dinsdag tot en vrijdag is het zelfs 11 tot 12 graden. Nu wordt het goed. Woensdag kan het zelfs 13 graden worden. Het eerste warmterecord voor 2020... is al bij deze al gerealiseerd kunnen worden in januari. Sterker nog, aanstaande woensdag. 13 graden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel En ik heb onze eigen weerman Lex van de Hoorn gesproken, Albert-Jan. Ja. We krijgen een heel vroeg en mooi voorjaar... en we krijgen geen winter. Nou, Maar dat, dat, dat, dat zie je ook aan de temperaturen natuurlijk op dit moment. Ja, maar kan je ook nakijken op de pagina, toch? Precies meteopagina.nl hetvoort het, in speciaal voor Willem omdat hij het zo'n lekker plaatje vindt. Deze van uh, Toon en en de Dance Monkey. Ik, deze van Tans en I en de Dance Monkey. Ja, het interview van uh, de burgemeester is klaar. Dus zet erop in dit programma. Gaan we de nieuwjaarstoespraak van uh, David Molenburg voor je uitzenden. You come from a land down under I remember De zil van de en Down Under. Ja, vanmiddag vanaf 4 uur. Dan barst het los op de ijsbaan. Hier hebben we het over Disco on ijs, Albert-Jan. Ja, klopt. Nou, We hadden natuurlijk eerst een zinderende uh, fluitketel uh, gebeuren. Halve finales, finales. Uiteindelijk gewonnen door Rabel. Wat een mega beker natuurlijk. Gigantisch. Ja, het was zelfs een far momentje. Hè? Want uh, de tegenstander in de finale was uh, café 4. En iemand had dus een wollen handschoen aan. ja, En dan een bevroren fluitketel. Nou, dan weet je al wat er gebeurt. Ploef. Nou, die kwam dus niet, die kwam niet erg ver. Nee, dat is jammer. Dat Far is jammer. Kreeg, kreeg geen herkansing trouwens. Maar goed, Rabbel de terechte winnaar van uh, het curling op het ijs. En vandaag is het dan natuurlijk weer zover, want dan is het weer Disco on Ice. De inmiddels traditionele afsluiting van de ijsbaan in Zandvoort... heeft een echt feest voor jong en oud vanaf 4 uh, uur tot en met vanavond 10 uur. Ze hebben weer een spe spectaculaire line-up... waarin ook uh, startende jonge DJ's de kans krijgen om hun talenten te laten zien... Uiteraard is er weer een vrachtwagen geregeld door Van der Veld Transport... waarin Nop, Bijnes en Melvin drozen met uh, meerdere vrijwilligers de vrachtwagen ombouwen... tot een vaste, fantastische DJ-boot. Kom dus gezellig langs uh, vanmiddag uh, voor deze spectaculaire avond. De line-up van de avond zal zijn van 4 tot 5 DJ Mickey Groot... van 5 tot 6 jonge Zandvoortse talenten... van 6 tot half 8 DJ Nop, wie kent hem niet... En vanaf half acht tot half negen DJ Jari. En van half negen tot tweeëntwintig uur uh, DJ Lady Mix. Uh, ik zou zeggen, kijk voor het programma. Zullen hebben nog een keer rustig nabelezen na op www.ijsbaanzandvoort.nl. Vanmiddag vanaf vier uur disco voor jong en oud van live vanaf de ijsbaan. Dankjewel Albert-Jan. Ga je ook mee doen of niet? Uh, Met de disco? Uh, ik heb iets, maar ik weet nog niet wat. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> nou, het wordt in ieder geval heel gezellig in het centrum van Zandvoort. Vanaf vier uur disco. Iemand dit is Annabel. ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen, dan haalt ze het wel. Ik zei, dat is goed en reed zo stom als ik kon. We kwamen aan bij een leegperron en ik zei, het zit je niet mee.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 Ik dacht ik draai om en slaap nog even door Maar twee uur later was ik nog wakker Lag stil op mijn rug wel, Het wordt niets zonder jou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 De Sheprick en I Want You To Want Me. Ja, gaan we het hebben over het nieuwjaarsconcert van morgen. Ja, en dat uh, ook live door uw lokale zender zal worden uitgezonden. Het wordt weer genieten al dus voorzitter van de stichting nieuwjaarsconcert... Zandvoort Hans Rubbeling. Voor de nieuwjaarsconcert morgen in de Agatha-Kerk... is een zeer gevarieerd programma samengesteld. Dat gaat van liedjes en liederen in het Engels tot het Latijn. Van klassiek tot Nederlandstalig. En van Hendel en Vivaldi tot Andrew Lloyd Webber en Ramses Shafi. Natuurlijk doet ook het Zandvoorts mannenkoor onder leiding van Arjan van Dijk een duit in het zakje. Hoe kan het ook anders? De voorzitter van het koor is tevens voorzitter van de organisatie. Joep van der Winden is namelijk de trouwe pianist van het koor. Als vierde koor misschien... Een nieuwe naam voor dit concert, maar een vertrouwde verschijning. Uw Cantori Allegri, het koor, dat nog steeds onder leiding van Jan-Peter Verstegen staat, heeft zich ontwikkeld naar een projectkoor dat optreedt onder de naam Cantores Lacti. Ook muziekschool New Wave heeft weer voor een afvaardiging naar het nieuwjaarsconcert gezorgd. Bo Starrenburg, inmiddels niet meer zo onbekend, zal op de piano voor een muzikaal intermezzo zorgen. Wie u mogelijk nog niet kent is zanger-gitarist Rob Kraandorp. Want hij prutst, zoals hij dat zelf noemt, al 7,5 jaar op zijn gitaar. Maar besloot toch maar eens om lessen te gaan volgen. Morgen treedt hij op, ook op in de kerk. Het concert wordt afgesloten met een samenzang van de vier koren. En de aanwezigen met het zingen van het eerste en het vierde couplet van het uiteraard Zandvoortse volkslied. Het dertiende nieuwjaarsconcert in Agatha Kerk begint morgen om half drie. En de kerk gaat om twee uur open. De entree is zoals te doen gebruikelijk gratis. En nogmaals, mocht u niet in staat zijn naar de, de, de, de kerk te komen... u kunt ook thuis afstemmen op uw enige echte lokale zender ZFM. Want wij zenden dat uh, concert integraal voor u uit. Ja, er wordt momenteel gerepeteerd trouwens in de kerk... en dan uh, klinkt het ongeveer zo. out. No I you. van Amy Winehouse en Back to Black. Alweer het einde van het eerste uur van Sandport op zaterdag. Nogmaals, leuk dat je luistert. Nou, de radio op je eigen lokale zender ZFM. We zijn de 24 uur per dag op radio en tv.